9 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Maandag komt er een extra-euro-top in Brussel. Dat is bekendgemaakt na het mislukte overleg over de Griekse schuldenkwestie van vanmiddag. Volgens minister Dijsselbloem is er voorlopig geen akkoord in zicht wat betreft de Griekse kwestie. De verkiezingen in Denemarken lopen zoals voorspeld uit op een nek-aan-nek-race. In de eerste exit poll krijgt de centrum-linkse coalitie van premier Helle Thorning-Schmidt... 49,5% van de stemmen, de centrumrechtse oppositie 50,4%. Maar de stemlokalen waren op dat moment nog open. De laatste maanden profiteert Tornik Schmid van het herstel van de economie... en ook haar optreden in februari bij een terroristische aanslag in Kopenhagen... heeft aan haar opmars bijgedragen. Minister Blok past de subsidieregelingen voor energiebesparing in huizen aan. Hij schrijft aan de Tweede Kamer dat er onregelmatigheden zijn gepleegd en dat direct handelen noodzakelijk is. Hij heeft na een melding door een klokkenluider onderzoek laten doen en daaruit bleek onder meer dat in veel gevallen gegevens over de staat van woningen niet klopten. De Amerikaanse president Obama zegt mee te leven met de nabestaanden van de negen slachtoffers van de moordpartij in Charleston. De negen werden door een blanke man van 21 doodgeschoten tijdens een bijbelstudiebijeenkomst in een kerk in Charleston. De dader is aan het eind van de middag na een klopjacht opgepakt. Het is vrijwel zeker dat hij racistische motieven had en dat hij de kerkgangers heeft doodgeschoten vanwege hun huidskleur. Na het ongeluk met een bus met Nederlandse toeristen in de Algarve van vannacht liggen nog zeven Nederlanders in het ziekenhuis. Drie van hen zijn er slecht aan toe, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en de alarmcentrale SOS International. De gewonden van het busongeval in Portugal liggen verspreid over ziekenhuizen in de Algarve, onder meer in Faro en Portimao.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 Frank Bond. Dat was dus bijna de aanstichter. Eigenlijk de aanstichter van hetgeen wat wij vorige week hier in de studio hadden. Namelijk The Young Folk. En dit was dus Alaska met, uh, het, uh, met het nummer The Prophet. Ik draai er twee. In Medias Res. Dat is natuurlijk uh, de single waar, uh, waar het om draait. En deze. En uh, dat heeft uh, te maken met het feit dat uh, ze, uh, Prospero eigenlijk een beetje ook met een knipoog Maakte naar de muziek van Ennio Morricone. Nou, als je dit hebt gehoord, dan weet je ook inderdaad dat die muziek van Ennio Morricone erin uh, verwerkt is. Dat uh, was uh, Alaska. Ik moet er trouwens ook nog wat bij zeggen. Want uh, even bij het nieuws uh, had, ik, uh, had ik het even met een aantal mensen hierover. Van wat gebeurt er nou wel eens tijdens muziekoptredens? Dat ze er daar wel eens doorheen blaten. Nou, dat is er wel eens uh, gebeurd bij Alaska. Uh, dat gebeurde uh, bij de presentatie in de uh, Piers in Vallendam. En dan denk ik. Wat hebben die mensen nou uh, belang bij om uh, door de nummers van Frank Bond en consorten erheen te kwaken? Dat, dat, dat begrijp ik dus niet. Terwijl die jongen nog notenbenen zegt in een, uh, in een, een of ander uh, ja, een, oude een of ander het uh, blaadje van, uh, van King Forward Records. Dat uh, hij juist de muziek uh, op een manier uh, be benadert. Uh, met een uh, poëtische ondertoon, maar ook een beetje literair uh, benadert. Dus. Het moet ergens over gaan. En dat uh, heeft uh, Alaska ook uh, verwerkt in bijvoorbeeld het nummer Rimbo. Dat, dat gaat over de dichter uh, Rimbo, die, uh, die ergens uh, aan het eind van de vorige eeuw heeft uh, geleefd. Ja, en als je dan een uh, Wallendamse plebeer bent... en uh, dan komt eventjes... oh, ik ga even uh, de cd-presentatie van Alaska luisteren... en je gaat er een beetje doorheen zitten kwaken... dan denk ik, je hebt er ook helemaal niets van begrepen. Dat is uh, waar het uh, gesprek even uh, tijdens uh, Alaska over ging... En ik had dat aan de hand van een van beeldmateriaal laten zien... hoe dat uh, dan in zijn werk gaat. Maar goed, uh, we hebben natuurlijk ook te maken met de echte muziekliefhebbers... en daarom hebben we Pito vanavond uitgenodigd. Uh, en wat je al hebt uh, gemist in de tweede uur... heb je nu de kans om straks in de tweede uur... Uh, uh, ruimschoots goed te maken, want uh, we gaan uh, vier nummers... Uh, uh, ja, we, gaan, uh, we gaan vragen of ze vier nummers wil spelen. Dat heeft ze al gezegd, dat ze dat zou doen. Dus uh, dan komt allemaal goed. En uh, ja, we hebben dus een aantal mensen die, waar Pitu dus iets wat mee te maken heeft... of tenminste uh, aanwezig waren bij dat uh, moment dat uh, Pitu haar eerste optreden deed... bij de EP-presentatie van X die avond in Splendor. Deze dame was daar ook, maar die was daar als privépersoon. Ondanks dat heeft zij vorige week vrijdag ook haar EP-presentatie gehad. En dat in Paradiso... Amsterdam in de kleine bovenzaal is een Jerusalem met rabbit hole. Dat was Jerusa, en uh, zij was dus afgelopen vrijdag, uh, Ja, toen stond ik echt in Dubio... ...en ik had op een gegeven moment ook iemand thuis die uh, toch niet helemaal lekker was. En toen dacht ik, ik blaas het allemaal af. Maar zij uh, had mij ook uitgenodigd om uh, daar bij die EP-presentatie uh, aanwezig te zijn. Sorry Jerusa, ik kon er niet bij zijn. En sorry Frank Bond, ik kon er ook niet bij zijn. Ik heb gekozen voor mijn huiselijke verantwoordelijkheid om, uh, om daar, uh, daar te blijven waar ik zat... En dat vond ik even tien keer belangrijker. Dus, uh, dus dat uh, was de reden waarom ik uh, zowel Alaska en Jeruzalem dan maar in één zwik heb gedraaid. Uh, voor mij staat een man met een paars t-shirt. Hij heet Sander Doudij. Maar goed, die gaat uh, zo direct die camera aanslingeren. Dat, dat is wel heel erg leuk. Uh, en uh, daarachter staan drie dames. En uh, zij gaan uh, weer een aantal uh, nummers uh, laten horen. En Pitu... Ik uh, vraag aan jou, welke uh, twee nummers uh, ga je zo uh, weer laten horen? Dat zijn Fool en Dead of a Lover. Uh, Oké, okay, laat maar horen. Ja, daar word je wel stil van natuurlijk. Op deze manier. Dus. Is natuurlijk de volgende vraag. De tweede. Ja. Continu. Ja. For the first time. En dat, was, uh, dat, dat, dat blijf ik uh, zeggen als ik uh, naar de muziek uh, van, uh, van jullie drie zit te luisteren. Dus daar uh, dat, dat, dat, dat kan je eigenlijk als het ware een speld horen vallen. En dat was het ook uh, nu weer. Hier uh, bij ons uh, bij Alternative FM. Straks uh, nog twee nummers uh, van uh, Pitu. Uh, maar eerst nog even ook uh, zaken die, uh, die afgehandeld moeten worden. Nou ja... Het is ook uh, geen uh, straf om naar te luisteren... want de nieuwe single van Halfway Station... die hebben we natuurlijk ook. en uh, Zij gaan in oktober hun, uh, hun tweede... of wat zeg ik, hun vierde album uh, laten horen. Uh, dit is een nieuwe single. Sister Don't You Cry. Het gehad, te druk om te denken, te moe om te bellen, plof ik op de bank, zet langs de kanalen, terwijl ik aan je denk. Als ik weer eens alles, alles, alles wil, alles, alles, alles wil, niet half, maar helemaal, niet zometeen, maar nu, dan zoemt een bromvlies. Boven onder, andere kant, niets, niets is zoals het lijkt. Denk eerst na en ook om anderen. Dat is goed voor jou, mevrouw. Want je kunt het niet blazen, je kunt het niet blazen en laat mee. In mijn woordenboek, of wachten en geduld Wat heel heel zwaar is, lag jij weer licht Met die andere kant Die andere ogen onder binnen buitenkant Niets niets blijft zoals het was Denk soms na en ook om anderen Dat is goed voor mij, zei jij je kunt niet blazen, je kunt niet blazen en met me in de mond laten. Je kunt niet blazen, je kunt niet blazen en met me. Als ik het niet weet, dan zoemt die bromvlieg in mijn hoofd. Je kunt niet blazen, je kunt niet blazen, en het meel in de mond laten. Je kunt niet blazen, je kunt niet blazen, en het meel in de mond laten. Maar als je echt iets wilt, nou doe het dan, doe het dan, doe het dan. En dat was Helemaal. Dan moet ik er wel eventjes opletten dat het helemaal uh, uh, afgerond is. Dat was. Um, Edith, uh, blum, blum, blum, blum. Blazen van Edith Leerkers, Juist. Ja, ik moest er even nadenken. Maar uh, Edith Leerkers is. De moeder van Marnix Dorstenijn. Weet je dat ook weer? Uh, maar we hebben Edith uh, al kunnen zien op de. Uh, de bevrijdingspop. Uh, ja. Uh, Concert Dat was, uh, was op zo'n groot pelton in, uh, uh, in een van de grachten. Daarbij, uh, de Amstel was het. Voor uh, Carré. En daar uh, was zij uh, te zien samen met Herman van Veen. Eigenlijk is het, uh, was zij uh, de gitarist achter Herman van Veen. En uh, dat was een, uh, ook al een zeer indrukwekkend optreden. Kan ik er wel bij uh, vertellen. En dat was ook, uh, oh, daar was ook alle aanleiding toe. Want het was 70 jaar geleden dat de bevrijding... Uh, ja Gevierd werd. Zo moet ik het zien. Het is uh, 70 jaar geleden dat we uh, de, de, de bevrijding mochten meemaken. Juist, ik word er stil van. Uh, <laughs> Daarvoor hoorde je Halfway Station met uh, Sister Don't Cry. Dat uh, komt van het, uh, het nieuwe album Dodo. En dat album dat, uh, gaat dus in oktober verschijnen. Uh, het is drie minuten voor half tien. Draai er nog één en dan uh, is het uh, de beurt weer aan P2. Samen met uh, Roos en uh, uh, Louise die uh, dan ook uh, weer te horen zijn. Maar we hebben natuurlijk ook nog een dame die binnenkort ook met nieuw materiaal gaat komen. En dat is Eva Almogor. En zij heeft nog haar oude single. Uh, die draaien we nu. En dat is Silver Lining. Heet zij en ze komt uit uh, de buurt van Nijmegen. Daar komt ze vandaan. En uh, ik heb me laten vertellen, zij is dus ook bezig met uh, nieuw materiaal. Wat ze uh, ja, toch elders uh, of verderop nog in dit jaar nog wil laten horen. Dus dat uh, staat allemaal te wachten. Silverlining heette dit. En ik kijk weer naar het uh, drietal voor me. En ze gaan weer twee nummers laten horen. Dus uh, Pieter, welke zijn dat? Now, that's an, a "Let It Die" and his song. Let it die and his song. All right. My mind wants to create things. My body wants to do things. My heart wants to love let it die. The feeling that continues is one of emptiness. Not trying things is safe for me, although I'm living less, less. I hebben we er nog eentje te goed Dat was ook een van de nummers die ik verrekte moeilijk uh, vond uh, in de uitvoering. Uh, die ik op die avond van, uh, van jou toen heb uh, gehoord. Want dat nummer, dit nummer, dat laatste nummer wat je hebt uh, gespeeld. dat heb je ook volgens mij gespeeld. Uh, ja. ja, hè? Zie je, dat wist ik. Um, kom ik zo nog even bij je op uh, terug. Uh, natuurlijk, uh, met de medewerking van Louise en uh, Roos. Want uh, die mogen we natuurlijk niet uh, vergeten in dit hele verhaal. Uh, was dat uh, Pietou? zij gaat uh, zo dadelijk ook nog het een en ander. Uh, nog, uh, uh, tenminste, Pietoue gaat, uh, uh, daar ga ik nog even mee praten van, uh, van uh, wat, uh, wat ze nog uh, gaat doen de komende tijd. Want daar uh, uh, is het ook een beetje om, uh, om te doen. En natuurlijk draaien we ook uh, muziek hier bij Alternative FM. En een uh, van die dingen die we dus nu ook weer uh, laten horen... is uh, weer uit het buitenland. Maar ja, zij komt hier ook wel uit, uh, uit het aanpalende uh, land... wat naast ons ligt, in uh, het zuiden van Nederland. Dan grenzen wij aan België. En daar komt zij oorspronkelijk vandaan... maar ze probeert het in Amerika om uh, door te breken. Dit is Ilse Gevaart met Work It. Oh. zijn van die liedjes, daar moet je altijd wel een beetje bij weg slikken. En dit is er dan zo eentje. Die maken ze één keer in zoveel jaar. En uh, het toeval is, nou het toeval is het eigenlijk niet, maar uh, we hebben gelukkig uh, de, de eer gehad dat we Ganna hier een paar keer hebben gehad. Eén uh, keer als gast om mee te praten. En één keer dat ze hier ook live uh, een aantal dingen speelden. Maar inmiddels is het die uh, status al een beetje ontgroeid. En is inmiddels al hard aan de weg aan het timmeren. En, het zal mij niet verbazen als de Thijs van Liems en de Basile de Groot van 3FM uh, van deze wereld uh, deze muziek gaan ontdekken. Dat, dat kan mij, ik kan me niet voorstellen dat dit niet ont, uh, onontdekt blijft en onopgemerkt blijft. Uh, want het liedje gaat over... Ja, waar gaat het eigenlijk over? Als je, dat je altijd iemand nodig hebt om een beetje, een beetje mot mee te maken, maar ook om te lachen. En uh, eigenlijk is het gewoon een heel positief liedje. En ik Zit er dan altijd nog wel iets bij weg te slikken. Um, nog één liedje. En dan gaan we met uh, Pitou nog even een uh, klein stukje praten. Over uh, wat ze nog gaat uh, doen. Maar we hebben ook Nederlandstalig werk. En ook hij zal binnenkort uh, nog uh, hier bij ons in de studio gaan neerstrijken. Met misschien een deel van zijn band. Ik heb het over Mirko en zijn wijze mannen. En altijd alles. Alles wat ik wil is. Alles wat ik wil is. Alles wat ik wil. Wat je heel graag wil Doe eigenwijs nou Heel, heel, heel Als is van gister En had je maar gedaan Niets houdt me tegen Als ik jou zie staan Alleen wat telt is wat je beweegt als je af. Zijk houdt even op. Alleen wat telt is wat je beweegt als je. Al... was Mirko Hamans, inmiddels ook een muzikale vriend van die, uh, van die dominee die we net hebben gehoord met zijn zwaar doorrookte stem Jan van Piekeren. Ja, dat schijnt ook weer een korte link te zijn. Die wordt er helemaal gek van, van die muziekwereld. Uh, want die kent die en die uh, kent die en die staat weer in verbinding met die. En zo is de muziekwereld heel klein en lijkt het net het circuitpark van Zandvoort. Op het moment dat je de pitstraat ergens binnenloopt en je snijdt je neus... dan heb je aan de andere kant dat je alweer de griep hebt. Zo werkt het dus, ja. Um, inmiddels uh, hebben we... Uh, de dames weer uh, tegenover me zitten. De andere twee ook. Vonden jullie het uh, leuk uh, om eventjes mee te doen? Zeker. Ja? <laughs> Wat zeg je? Het jullie? Ja, oké. Okay, okay. Ik vind de het mooi. Ja. Ja. Um, um, uh, werken jullie uh, nu al een tijdje uh, met haar samen? Um, ja, ik, zal ik het eerst even aan, aan Roos vragen? Um, ja, het is nu een aantal maanden, denk ik. Ja? De eerste keer was... Ja, voor mij was het de eerste keer op de EP-release van Marnix. Maar ja? met Louise was uh, ja, een maand daarna of zo. Ja. Denk ik. Ja. Hoe ben jij uh, ever uh, geraakt, Louise? Bij, bij, uh, Hebben heb ze je gewoon gevraagd? Of, uh, ben je... Uh, nee, je? Ding is, um, ik ben niet Nederlands, so ik versta niet alles. Yeah. Oh, okay. <laughs> ik versta weer wat je zegt. Dus oh, je verstaat niet wat ik zeg. Verzeld uh, nee. is wel. Oh, <laughs> <laughs> how, how are you uh, related to these uh, two um, ladies? Well, I'm on the concert tour as well. Alright. Uh, yeah, same year of Rose, but you on there too? Alright. Ik zal het even in het Nederlands vertalen. Yeah? Via het okay. conservatorium dus is yeah. Linda uh, Louise uh, daar ook bij. Uh, yeah. Lee, want, want je hele volledige naam is. Louise Lintskov. Hm? Huh? Ja, Louise huh? ja, Lintskov. In... Ja, ja. ja. <laughs> uh, <laughs> Alright. <laughs> ja. <laughs> uh, maar goed, uh, nou, nou, dan ga ik, ga ik even met uh, Pitu uh, verder. Want, uh, want ja, uh, 5 juli heb ik al laten uh, doorschemeren. Maar ja. uh, is dat het enige nog wat je doet? Of uh, zijn er nog meer? Uh... Nee. nee, momenteel staat de focus nog even helemaal op uh, aanstaande zondag. Want dan speel ik uh, samen met Tenfold, Francesca Vesking en Sterre Weldring. Omhoog, ja. Hele goede muzikanten. Ja. In de finale van Mooie Noten in het Vondelpark Openlucht luchttheater. Nee, dat had ik gelezen, dat ja. je in de Mooie Noten zit. Ja. Dat is een leuke competitie, geloof Superleuk. ik Superleuk. Ja. Het voelt ook helemaal niet als een competitie. En het nee. is nu gewoon te gek dat we met z'n in het Vondelpark Openlucht luchttheater mogen spelen. Het is gratis, dus uh, om drie uur. Dus kom vooral langs. Het wordt, ik hoop dat het mooie weer wordt. Dan wordt ja. het altijd helemaal fantastisch. Ik weet dat een, een voormalig uh, bandlid waar uh, Marnix mee gespeeld heeft, Chris Kok, ja. ook meegedaan heeft, heeft. Die heeft uh, gewonnen. Ja. Ja, klopt. Je ja, ja, uh, zat met hem in Ubricht, hè? Ja, ja, ja. ja. ja nou, ik, uh, ik, ik, ik, ik, nou ja, Ubricht, dat, uh, dat, dat is een verhaal apart. Nu, <lacht> gaan we volgende week uh, weer eens even van, uh, van stal halen. Uh, maar goed, dat is, uh, dat is ook waar je je mee bezighoudt. Met mooie noten. Uh, ja, nou ja, ja, tot zondag. En, uh, uh, en daarna. Het uh, is dus afwachten. Ja, dat, dat is gewoon afwachten. Maar het is sowieso heel leuk om te doen. En dan ja. inderdaad de Day in the Forest, het festival wat Marnix organiseert. Ja. Onder andere. Ja. Dat wordt ook te gek. Ook gratis toegang. Alles is op basis, basis van donaties. En ik ben daar vorig jaar geweest. En de sfeer is echt, echt te gek. Heel ja. bijzonder. En midden in het bos. Ook, midden in het bos, inderdaad. Ja. En, en dus iedereen speelt op een andere plek. De een speelt in een villa. En de ander speelt in het bos. En de ander speelt in een soort van glazen schuur. Wordt echt heel bijzonder. Landgoedpals heet ja. het geloof ik. Ja. ja. ja. Dus, uh, nou, ik heb uh, aardig uh, al weten wat, wat, uh, wat, uh, wat zich daar afspeelt. In, ja. uh, in Soest, in ja. ieder geval. Um, nou ja goed dat, dat is, uh, en, en verder nog De opleiding neem ik aan wat je nu ja, hebt ja klopt we, we, we, zijn allemaal, uh, we zijn hier allemaal net uh, Gerold vanuit onze tentamenweken. Dus, Oké, okay, uh. okay, okay. Ik vond het hartstikke leuk dat jullie er geweest waren Ja En, ook. en uh, als, uh, als er weer aanleiding is Mocht je mooie noten gewonnen hebben nou, dan uh, gaan we je nog een keer uitnodigen. Nou. Gaan <laughs> we niet. Oké, okay, dank, dank jullie wel voor de, voor de komst hier uh, naar, naar ons studio. Je wel. Uh, dat waren Pitu, Roos en uh, Louise. Ja, ik moet even weer uh, nadenken. Uh, straks hebben wij uh, vriend en collega Cheryl Duif met uh, de ZFM uh, afsluiting tussen Ebb en Vloed. En een beetje ruig gaan we afsluiten. Doen we met Driving Through the Rain. Hier zijn uh, de mannen van Gravel Town. Hoewel ruig, het is meer een beetje Amerikanen. Tot volgende week. Blowing through the empty streets Johnny stays inside in bed between the sheets Well the blue rain's falling down where no one will go This house is empty now and he puts the lights way down low Somewhere out there Somebody starts to cry He's on the lucky train to love town, Where nobody likes To want to worry About the things he done Hard times to be honest Hard times to be strong And Johnny ran away oh, better land searching for a place where the folks will understand he made a mess and left someone with pain now he's trying to get back home and he's driving through the rain oh yes he's driving through Shining Took him by the hand The rear view mirror Shows a long road Leaving no man's land Two different stories Two separate souls Feels like coming home When he The lights way down low Now Charlie ran away Oh, off to a better land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 Streets. And Johnny stays inside a in bed between the sheets Now the blue rays falling that where no one will go This house is empty now And Johnny puts the lights way down low And Johnny ran away away off to a better land For a place where the folks would understand But he made a mess and left someone with blame Now he's trying to get back home But he's driving to the rain Now Johnny ran away off to a better land Searching for a place where the folks